De druivenplukkers. Aju, meiden van Stola. Nooit hebben jullie me gedag gezegd. En nu ik wegga. Aju, Stola. Je ziet me pas weer als ik geld heb.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 Ja, meneer. Zweer dus op je moeder. En lendeling. Ik zweer op mijn moeder, meneer. Heel braaf. Heel braaf. Slaan. Zie je niet dat ze daar het vertikt? Zie je, zo gaat het beter. Werken moeten ze. Ook al krijgen ze geen haven. Vooruit, werken. André, laten we even stoppen. Stoppen? Wat is er dan? Het is wel warm. Nou, dat begint goed. Stoppen omdat het warm is. We hebben de zon, we hebben de wijn. We kunnen roken wanneer wij willen. En jij klaagt erover dat je je vet weet, ondanks waarom? Je verdient dat ik je op mijn voren trek. Hè? Ja. Ik een in de zon. vet vetbouwt. Dat de olie van je bot op het dak van het kasteel druipt. Hoe tevreden ben jij? Een doodklap kan je krijgen. Dank God dat het zweet in jou loopt. Ja, Neem jij het span even over. Wij gaan naar Rangie.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 Dat meisje in de keuken met, met, met dat donkere haar, is dat je vrouw? Is er wat bijzonders aan? Nee. Dat passen bij elkaar, jongen. <laughs> ik heb haar dan de, aan de weg gevonden. Ik dacht zeker dat ik een behoorlijke arbeider was, hè? Mismannetje. Een stuk zigeunig ben ik. Reiziger in naaimachines ben ik geweest. En steenhouwer. En alles meer wat jou niet aangaat. En dan nog wat...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 Ik moest mezelf opvoeden. Ik ken de klassieken. Gautier. Victor Hugo. De baas hier het opgeblazen stuk vreet... denk denkt dat het sigarettenmerken zijn. Ken jij de werken van Balzac? Alan Poe? Oh, het huis Asche? Asche. Nee? N nee. Ook niet aan beginnen. Sommige wat ik ooit heb gelezen. Maar wanneer heb je dat dan gelezen? Uh, eindelijk een verstandige vraag. Kluister. Eens in mijn leven heb ik de tijd gehad om te lezen welk die je bent. En toen heb ik het ook gedaan. En hou op naar het vreten. En gedraag je Lucien, hè? Zo, onze nieuwe gast lucht nog wel een slokje. En, hm? Ja, mevrouw. Kom hoor, oh, je jongen, laten we proosten. Proosten op de toekomst. Jij drinkt uit mijn glas en ik uit het jouwe, hm?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 Wat wil je, als je de eerste vrouw ontmoet die haar koude voeten warmte zie je dijen? Wat ja, wil je? Stapel, gek was ik. Maar ik niet alleen, onze luiten ook. Zo'n knappe vent van goeie komaf. Hè. Die wilde haar versieren. In een droom zag ik hem naar haar toegaan, ik eraan. We stonden samen in de kamer. In plaats van te gillen, waaiden ze met haar handen naar ons.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 het gebeurde precies andersom als ik had gedroomd. Je bedoelt juist. Ik bomde luid aan het bed. <lacht> In een borstrok daar. Met zijn uniform aan was ik een hele fijne vent. Alleen het oorlogskruis, dat speelde ik hem op. Het was een prachtige nacht. En tegen de morgen vroeg ik haar om mijn polsen te kussen. Waarom moet ik je polsen kussen, vroeg ze.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 Ik ben vrij, zo vrij als een vogel. En waarom ben ik vrij? Wel, laat jij onderkop, omdat ik de achtervolger ben. Lucien en Henri slapen niet rustig. Ze zien overal bewegende schaduwen.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 Hij gaat niet mee. Inderdaad. Hmm. Ik wil naar terug. Ik wil niet dat een ander haar heeft. Ik heb haar niet eens verzoend toen ze wegging. Ach, oh God. Ik wil geen drijven plukken. Ik wil hier uh, dorsen. Hier is werk zat. Wat wou je eigenlijk? Hier blijven en ploegen, nietwaar? Ja. En met de vrije? Ja. En trouwen misschien? Ja, ja, ja. ja. ja dat wil ik. <laughs> Melkmouw. Hoe heet ze eigenlijk, die meid van je? Uh, weet ik niet. En je zes koeien dan?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 Voorman heeft de maar een stukje tabak voor me. Sinds Dijon heb ik niet meer gerookt. Pak aan, man. Heb eens, voor. Waar ga je naartoe? Naar Lyon. Het wordt kouder. Als je geen dak boven je hoofd hebt, dan kan je beter naar de warmte trekken. Gelijk heb je, maar dat is mooi nog 60 kilometer hier vandaan. Anderhalve dag loop. Nee, Dan nog maar een plukje tabak extra. Ach. Zeg, ben jij misschien twee kerels tegengekomen. Twee kerels? Ik heb het wel honderd ontmoet. Ja, zal best, maar ik bedoel eentje die maar één oog heeft. En een grote blonde met een rode halsdoek en een witte broek. Eén oog en een witte broek. Uh, zeker heb ik die gezien. In een kroeg in Dijon. Oh, wat ging dat stel keer? Vooral die blonde die probeerde de dochter van de wijn te zoenen. Maar oh, allemachtig, wat heeft die meid hem geslagen? Een tabakzak terug. Harry, sta je hier. Henri, ze zijn gezien. Wie zijn gezien? André en de jongen. Dat kan niet.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 even kijken, van deze pulstronken kun je een bed maken. Ga je gang, zuster. Nou, kom op. Ogen dicht. Morgen schijnt de zon weer. Ha je kop met die praatjes, wil je? Daar ga je nog eens een bedje doen. Al lieve zo diep in de nacht, houdt over ons heel stil de wacht. Zo, liggen en slapen. Onzin, bladja. je ziet niks. Er huh? is het weer. Spoken. Wacht, die bestaan niet. Ogen dicht. Slapen. Verdorie. Er is het weer. Zal ik kijken? Niet bang zijn, bladja. Niet.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 Je houdt van Henri. Niet meer. Niet meer? Gij zo slap. Maar jij. Laat me los. Ik, ik, ik moet weg. Henri hoort. Ach, Henri, die slaapt, de slappeling. Je hoort hem hier snurken. Kom. Waar naartoe? Laten we weggaan. Dat kan niet. Dat, dat, dat, dat mag niet. André vermoordt Henri. Wanneer ze wakker worden, komen ze elkaar tegen op de straat Laat. weg en dan, dan, dan slacht je hem af als, als oh, een konijn. Je bent laf. Je bent bang, bang voor André. Hoor oh, je hart klopt. André zal Henri met rust laten en achter ons aankomen. André is mijn vriend. Ja, ah, je vriend. Maar jij gaat met mij mee. Eens ga je met me mee. Dus waarom niet meteen, hm? Ik hou toch van je. Hm? Niet doen ik. Wat, wat, wat wil je van me? Oh, je bent een hele mooie, kleine lafwaard. Dan maar een met maar... Me.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 Wat de pot schaft. Ah, zo mag ik het horen. Alice, klanten! Nee. Wat wilt u, heren? Bijna wat de pot schaft. En vlug wat, want de druiven staan op springen. Nog een week, schat ik? Een week? Ik denk twee, drie dagen, en dan zal de markies zeggen: Monsieur Witre, het is weer zover. Zolang ik leef hoor, ik niks anders dan op het begin van de herfst. Monsieur Witre, het is weer zover. Mannen genoeg. Oh, je hoeft maar me met je vingers te knippen, en het is dat klaar. Hm.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 Oh, Wat een eten, hè? Het lijkt wel een gala-diner. Nou, die. We uh... nou, wilde tomaten begrapen. Anders spreekt Jack aan lacht me op. Oh. Dat is toe, heren, dat is toe. <laughs> de tomaten lachen nu toe. Oh, het is een twee haakjes. Ik, uh... Ik ben Victor Blondel. U komt niet van hier? Nee, dat kan je wel zeggen. Ja. Is uw vriend met dat gewonde oog altijd zo onbeleefd? <laughs> hm? Hallo, Pedro! Zeg, wat is er met je? Met mij is helemaal niks. Maar eet dan toch, man. Weken hebben we alleen maar brood gevreten en nu staan de lekkerste dingen voor het grijpen. Doe wat me met je eigen zaken, verdomme. Hé, hey, André, doe dat mes weg. Er is nog niks aan de hand. Lucien en Henri werken hier niet. Waar maak je nou druk om? Nou, kom, eet en drinken. Vergeet even alles. En morgen moeten we weer beulen. Ja.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 Is voor de boes. Dat is nog de oude garde, hè? Nog even luisteren. L'enfant a reçu une balle dans la tête. Oh, wacht even, Mattje. Ah, uh, uh, Victor, bravo, maar het is deux bal, hè? Deux bal. Hoor ja, ja, ja, ja, je dat? Nou, gek. gaan kletten. Je hebt gelijk, maar. Met... Uh. Nou, is het daaruit. Ik, ik, ik weet het niet meer en ik ik, ik. ik weet het ook niet meer. Niet onderbreken, één oog. Smoel ouwe. Moet jij, voordat je naar je nest gaat, nog een pak op je sodemieter hebben? Morgen vorige wordt er pas weer gevochten. Wij hebben nog iets in te halen. Victor, ga verder. Ja, dat is misschien wel het beste, ja, maar... Het was toch één kogel, niet twee. Oh. Nee. Nou weet ik het niet meer. Laat me het toch op mijn manier doen. We hebben hier een beetje van gek lopen. Kom, zet die hemmer op je kop. Oh ja. Nou, lopen. Ja, en je handen naar beneden. Ja. ja. Uh. Uh. Op, oprapen. Opnieuw, oprapen die handel. Opnieuw. Ja. Oh, het, het, het gaat.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 Bonjour. Ongelooflijk. 82. Hey, ik, ik ga even kijken waar André blijft. Hé, hey. André. André. Waar zit je nou? André? Houd, houd je background. Ik zit hier. Het lijkt wel of je hebt verstopt. <laughs> Tom, je hebt je verstopt. Je bent er niet bang voor die ouwe heer. Ah, dat is de verstegeling, hè? Geef me het best terug. Nou, Antwerpen, snel. Het lijkt wel of je er een ene al steeds op de vlucht slaat.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 Godzame. Begrijp je nu waarom ik me wou wreken op dat aardelijke hondsvot? Die schoft waarvoor ik tien jaar lang vaandoek heb ingeslikt. Die me de, de kerf in mijn pols heeft bezorgd. Begrijp je nou waarom ik altijd een mes draag? En waarom ik geen hap vreten mijn keel kan krijgen van die rotshoft? Ik hield alleen maar uit omdat ik mij wilde wreken. Overmorgen dan zit je in de gevangenis, André, zei ik tegen mezelf. Geen zon meer, geen lucht meer in je longen. Verstoken van de sterren, vier koude muren... waar je met alle liefde op dat pretto kon lopen. Tenminste ben je niet in de ijzer zat. Maar gevroken heb je En ik zweer het je wat ja. Dit man zal ik niet missen. Wat was zijn Lucien en daarbij vergeleken. <laughs> Niets, een incidentje, een stofje in de wal. Ah, misschien ben ik gek. Als ik heel Frankrijk achter zijn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 Ze zijn gestolen. Ik heb, ik heb niks meer. Ik, ik had al een vermoeden toen ik hun zak zag. Ik zag altijd een dubbele knoop in het touwtje. En, en nu was het gestrikt. Het strikken doe ik nooit. Ik, ik heb een horloge verkocht om die kleren te kopen. Ik heb geen geld. Ik heb niks meer.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 En ik zal jullie eens wat zeggen. Nee, die... Latja, hou die twee kaken je de vast. Dat gebeurt. Ik zal jullie eens wat Hierbij. zeggen. Ik Rustig, denk dat dat hemd bij mij is. Rustig. Want ze hebben iets tegen mij. Die bleke ah. Marcel en Bebert hebben het gedaan. Ah. Ah. Nee, ze zijn slim. Rijf, Natuurlijk hebben ze die spullen ergens anders verstopt. Hè? En het gestolen spul zoeken ze weer op als ze weggaan. Oplichters. Ratten van het gevaarlijkste soort, dat zijn het. Victor, haal mijn zak. Hij staat helemaal achteraan op de plank.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 Eindelijk een man die weet wat de waarheid niet is. Niet zo luid spreken, alsjeblieft. Nu uw verhaal. En niets dan de waarheid. De waarheid zal u horen. Het was zeven uur. Ik stond bij de deur en... Beber stond bij de drinkbak. Nou ja, wij jongens vergeten onszelf nog een gauw. En daarom gaf ik mijn mes aan mijn vriend. Een voorzorgsmaatregel. Hij kan ook vechten tegen messen met mijn blote handen. en Ik was niet bang voor mijn enige oog.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 We verliezen allebei iemand. Wat kunnen we dan anders doen dan elkaar troosten? Nee, nee, nu niet. Mijn vriend is weg. Ach, ik heb mij toch nog niet verloren. Hey. ik dacht dat jij hoofdpijn had. <tie> hoofdpijn? <tie> <tie> Mijn ziekte is veel erger. Als <tie> je tenminste weet wat liefde is. <tie> ja. Dat weet ik. Ah, de jongens zijn porta achterna. En jij ook. En Alice. En de marquise. Iedereen gaat de jongens zijn porta achterna. Niet tegelijk natuurlijk, maar toch. Hoe kan dat? <laughs> Stomkop. Dat is een mop. De jongens zijn porta is dood. Oh. Nou, gelukkig. En nou denk jij zeker dat ik hier blijf, hè? Mis, man, Helemaal mis. Er is er nog altijd één die springlever rondloopt. Harry. Inderdaad, Harry. En uh, wat heeft de markies nog meer gezegd? Oh, verschrikkelijk. Ik kom het je juist vertellen, want anders ga je nog slechte dingen over je vriend denken ook. De markies is wel degelijk de vader van het type uit Betun. Hij is vlak daarna gesneuveld. Natuurlijk was het een klap voor die oude man. Veertien jaar heeft hij gedacht dat zijn zoon als held was gestorven. Veertien jaar heeft hij hem opgeëerd als een held. Veertien jaar heeft hij ervoor gewaakt dat zijn schoondochter niet met de vijand trouwde.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 Maar Marquise had je meteen door. Je had zijn ogen moeten zien. Uh -huh. Hij wachtte niet eens tot begon. Hij brandde direct los. Elk woord dat je zei was mis. Hoe bedoelt u dat? Weet u dat dan zeker? En als je een ja zei, dan ging hij gewoon verder. En toen zei je dat ik kon vertrekken. En ook, jij bent de tocht die het hemd in André's zak heeft verstopt. En uh toen? -huh. Ik zei, uh, pardon Marquise, maar uh, dat heeft mijn kameraad gedaan. Wat oh, smerige, vuile naar die je bent. Ik zou jou leren liegen, man.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 Wie heeft hij in de wijn gesteken? Oh, die meid van Vlatja misschien? Wie had er zo'n gore bek? Wie? Moet jij je vriendje de al niet roepen? Ik lus je rouw, en jou ook! Ja, jacke. Nou, wat heb ik je gezegd? Als een fijnproever als Victorie een zegt... ...dan is de wijn niet op te zuipen. Ja, je kan, je kan wel merken dat de Marquis ziek is. Ja, ze willen ons ook ziek maken. Ja, maar, maar Jacques zou er toch voor zorgen dat we betere wijn krijgen? Die is met zijn kop heel ergens anders. Wat kan hem die druipenpluggers nog schelen?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 Al blinkt er voor mijn godse oog niet in, zoals die het Spanjola beweert, Maar ieder ziet in de spiegel van de wijn zichzelf. Oh, mooi gesproken, mooi gesproken, Piet. Ja, ik sta niet even op de buiken van doorlopen, maar ook omdat ik mezelf niet meer zie in de paarse trek. Wijn is de liefdesdrank. Breng die wijn, Jacques, breng die wijn. En daar mankeert niets aan. Je wordt er zelfs doof van, is het niet? Dit is de wijn. Proeven, Jules.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 De laatste trots is geopst. Dit is het diner. Nee, nee, nee, nee. Iedereen de glazen vol? Ja, Ik drink op vol Colombe. Op Vol Colombe, Santé! Yes. Hey! Kijk eens wie we daar hebben! André? André! Sorry, oh, André! Nee, nee, nee.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 Overmorgen ben ik nummer zoveel of zoveel in een cel apart. Met twee wachters tevoer. De oude Saporta zal mijn getuigen zijn. Want het recht moet zijn loop hebben. Ook buiten wet om. Jullie hebben een moordenaar in jullie midden. Maar die moordenaar stelt zich onder de hoede van de Saporta. Nu weten jullie wat je getuigen moet. wanneer de gendarmes komen. Kom, flatje. Maar de is ziek. Niks mee te maken.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 Zie je die witbroek daar rennen? Nee. Hey. Hey. Pas op. Hou hem tegen. Hey. Zo, dat zijn jullie ergens. Hey, Hé, pas op. In de waast. Hey, Wat op. Hij hey, zit in de mattenverdommeling. Zo. En hier blijven, hey, jongetje. Geen beweging. En je gaat je vrienden achteraan. U heeft geluisterd naar De Druivenplukkers. Naar de gelijknamige roman van Aden Dollard in de hoerspelbewerking van Anna Bosman. Rolverdeling André Hans Veerman Vladia Gila Vrijsen Henri Hans Dangelet Lucien Veen. Jacques Jan Wechter Alice... Paula Major, Victor... Ad Hoemans... Jules... Frans Koppers... Bébert Guus van der Made... Marquise de Saporta... Paul van der Lek... Von Steip... Hans Karsenbarg... Marguerite... Marlies van Alkmaar... Marcel... Herman de Rode... Een zwerver... Hans Hoekman... En... Wietre... Wim de Meijer Technische realisatie Beer Gertenbach en Monique Stam Regie Marlies Cordiaan